Een Nederlandse F-16 heeft afgelopen dag opnieuw een bombardement uit. Gisteren de eerste Nederlandse bommen werden afgegooid. Het is niet bekend of er bij de aanval strijders zijn gedood. Het weer, het is wisselend bewolkt en er valt een enkele bui. Het is zo'n 14 graden. In de ochtend breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Maar lokaal blijft een bui mogelijk. Het wordt 18 graden. Dit was het NOS. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. Don't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 Wait a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 6.9 ZFN I let it fall.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 To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 Een van de passagiers van vlucht MH17 had een zuurstofmasker op. Dat zei minister Timmermans afgelopen avond bij Pauw. Timmermans sprak onder meer over zijn emotionele toespraak voor de VN. In die speech sprak de minister over angst bij passagiers. Volgens Pauw schetste de minister daarmee een verkeerd beeld... omdat na het voorlopige onderzoeksrapport het erop leek... dat de passagiers nauwelijks iets hadden gemerkt. Timmermans zei daarop dat er een passagier is gevonden met een zuurstofmasker op... en de minister voegde daaraan toe dat de passagier dus tijd had om dat te doen. Bij de vliegramp kwamen 298 mensen om, onder wie 196 Nederlanders. Hoofdredacteuren van de Volkskrant kunnen voortaan nog maximaal 10% van hun jaarsalaris als bonus krijgen uitgekeerd. Aanleiding voor de versobering is de ophef over de bonus van 70.000 euro voor hoofdredacteur Philip Remark. De Volkskrant schrijft altijd kritisch over hoge beloningen bij bedrijven of semi-overheidsinstellingen. Het is niet duidelijk of Remark de ontvangen bonus teruggeeft. In de Syrische stad Kobani is sprake van een humanitaire noodsituatie. Maar internationaal is er geen overeenstemming over wat daaraan moet worden gedaan. Dat schrijft het kabinet aan de Tweede Kamer. Komende dag praat de Kamer over de situatie in Kobani. Het creëren van een humanitaire corridor naar de grens met Turkije... is volgens het kabinet politiek, juridisch en militair uiterst complex. Het aantal ebola-gevallen in Sierra Leone neemt snel toe. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De situatie in buurland Liberia is waarschijnlijk net zo slecht.